In een koude kille cel, ver van zijn vrouw en van zijn kinderen vandaan. Kijkt hij eenzaam en verlaten door de tralies van zijn cel, hij ziet de vogels die in vrijheid verder gaan. Hij hoort een lied en ziet ze samen drijven op de wind. En droevig klinkt het lied, dat hij vanuit zijn cel zacht zingt. Kleine vogel, jij vliegt naar verre landen. Jij vindt de weg over land en over zee. Kleine vogel, klinkt treurig uit de vrede. Nog een paar jaren en dan ga ik met je mee. De zomer is verstreken en de winter komt in zicht. Een jaar van eenzaamheid is weer voorbij gegaan. Hij ziet de vogels, zij vliegen naar het warme zuiden heen, maar hij zit vast voor iets dat hij niet heeft gedaan. Want vrij zijn als een vogel, daarvan droomt toch iedereen, maar hij zit in zijn kille cel met niemand om hem heen. Kleine vogel, jij vliegt naar verre landen,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 Kleine vogel, klinkt treurig uit de vrede, nog een paar jaren en dan ga ik met je mee.